Innalhamdullilah inahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihi Allahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma bad broeders en zusters, ik zal vandaag een aantal leerpunten uit het boekje al-Usul al de drie fundamenten naar voren halen, hopende daarmee jullie een beeld te kunnen geven van de fundamenten van het islamitische geloof en van een aantal zaken die een moslim moet beheersen, wil hij met recht kunnen zeggen kennis van zijn geloof te hebben. Dus het is zeker aangeraden voor ieder van jullie om de volgende zaken, de volgende leerpunten die ik ga noemen, inshallah, om die op papier vast te leggen. Want het is een soort samenvatting van al al-falafa. En leerstelling 1 is het verschil tussen al-Rahman en al-Rahim. Wat is het verschil tussen al-Rahman en al-Rahim? Ar-Rahman is een specifieke naam voor Allah die de volgende strekking heeft: namelijk hij wiens genade allesomvattend is, alles betreffend is. Ar rahim is daarentegen een naam die een ieder kan aannemen. En het volgende betekent: namelijk een genadevolle instelling hebbende jegens anderen Leerstelling 2 al islam al-aam wal islam al-ghas Oftewel algemene en bijzondere islam Het verschil tussen algemene en bijzondere islam Algemene islam betekent Allah aanbidden volgens zijn voorschriften Dit geldt Vanaf de eerste boodschapper die door Allah is gezonden tot aan het aanbreken van het uur. En er staan voldoende versen in de Koran waaruit blijkt dat voorgaande godsdiensten met de naam islam aangeduid werden. Dus Allah aanbidden volgens de voorschriften die hij heeft geopenbaard. Dat is de algemene betekenis van islam. Bijzondere islam is datgene waarmee Mohammed, vrede zij met hem, is gezonden, is gekomen. Deze boodschap van Mohammed heeft alle voorgaande godsdiensten teniet gedaan, opgeheven. En daarom wordt sinds de komst van Mohammed, vrede zij met hem, de naam moslims enkel en alleen toegekend aan degenen ...die in hem geloven en hem hebben gevolgd. Degenen die hem niet volgen, zijn echter geen moslims. Leerstelling 3. Op kennis gebaseerde da'wah. Op kennis gebaseerde da'wah. Het da'wah moet op kennis gebaseerd zijn. Je kan niet da'wah gaan doen als je geen kennis bezit. Da'wah moet in eerste instantie gebaseerd zijn op kennis... Dit houdt in dat degene die da'wah doet op de hoogte moet zijn van de zaak waarnaar hij uitnodigt. Op de hoogte moet zijn van de bindende richtlijnen van da'wah. En de toestand van degene die hij wenst uit te nodigen naar Allah subhanahu wa ta'ala. Al deze zaken moet hij in acht nemen. Wil je uitnodigen naar salat? Dan moet je op de hoogte zijn van de richtlijnen van het gebed. Volgens de Koran en de Sunnah van de profeet. Alayhi je moet ook op de hoogte zijn van de richtlijnen van da'wah. Hoe moet ik da'wah verrichten? En ook zegt hij dat, de toestand, dat je de toestand van degene die jij uitnodigt in acht moet nemen. Met wat voor publiek heb ik te maken? Wat zijn het voor mensen? Zijn het beginners? Zijn het gevorderden? Zijn het moslims? Zijn het niet moslims? Al deze zaken moet men in acht nemen. Ook dient men rekening te houden met de verschillende klassificaties van da'wah. Namelijk, Oftewel één, wijsheid. Het vermogen om verstandig te handelen. Twee, aan de hand van goede predicatie en vermanende toespraken. Drie, het voeren van discussie, maar op een goede wijze. Als jij niet in staat bent om een discussie op een rustige manier... Op een beschaafde manier aan te gaan, dan raad ik je aan om weg te blijven van duwen. Leerstelling 4. Classificatie van Sabr. Hoeveel soorten geduld hebben wij? Met hoeveel soorten geduld krijgt een moslim te maken? 1. Volharding hebben of geduld hebben in het gehoorzamen van Allah. 2. Volharding hebben. In het mijden en ontwijken van zonde. 3. verduldigd zijn, geduld hebben met de voorbeschikking van Allah. Leerstelling 5. Al-jihad met betrekking tot nefs, tot je eigen ik, tot jezelf. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, spreekt van vier categorieën. Als het gaat om jihadun nefs, hij zegt één, je nefs bedwingen en pressen om islamitische kennis op te doen. Want alleen in dit soort kennis is redding en verlossing te vinden. Twee, je nefs pressen, je nefs dwingen om deze kennis toe te passen. Om ernaar te handelen. Om deze kennis tot uitvoer te brengen. Ook dat vergt jihad. Drie. Je nefs dwingen om deze kennis aan anderen door te geven. En vier. Je nefs pressen om geduldig te zijn met de kritiek. Dus de kritiek van anderen. Want dit hoort nou eenmaal bij da'wah. Zie de profeten vrede zijn met hem. Eén ding staat vast. Als jij het rechte pad bewandelt, weet dat jij op de proef zal worden gesteld. Weet dat mensen van je eigen soort slecht over jou zullen praten. Weet dat mensen van je eigen soort jou zullen beschuldigen van allerlei zaken. En hoe moet je daarmee omgaan? Geduldig zijn. En wie deze vier categorieën van jihadun nefs weet te volbrengen, dan heb je het daadwerkelijk gemaakt. Leerstelling 6: Algemene en bijzondere ibadah. Al-ibadah al-aam wal khas Al-ibadah is aanbidding. Algemene aanbidding is het zich nederig en eerbiedig. Opstellen tegenover Allah. Uit hoogachting. Dit kan alleen. Door de regels van Allah. Na te leven. En in acht te nemen. Bijzondere aanbidding. Is zoals. Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi heeft gezegd. Heeft aangegeven. Wa min Oftewel. Ibadah is een verzamelnaam voor alle zichtbare en verborgen handelingen en uitspraken die geliefd zijn bij Allah. Een voorbeeld van een zichtbare handeling is het gebed. Een voorbeeld van een verborgen handeling is het vertrouwen op Allah, vrees, hoop. Een voorbeeld van een zichtbare uitspraak is shahada, geloofsbeleidenis, geloofsgetuigenis. Een voorbeeld van een verborgen uitspraak is de intentie, zeggen de geleerden, de intentie. Ook kunnen wij de ibada opsplitsen in twee andere categorieën. Eén, universele aanbidding. Aanbidding die algemeen is en alles en iedereen omvat. Een soort onderwerping die op iedereen van toepassing is. Niemand ontkomt eraan. Niet de moslim, maar ook niet de kever. Twee, godsdienstige aanbidding. Zich onderwerpen aan Allah uit vrije wil. En dit geldt alleen voor diegenen die de regels van Allah omarmen en naleven. En luister goed. De eerste vorm van aanbidding... Wordt niet beloond. Want het staat los van de wil van iemand. De tweede vorm van aanbidding wordt natuurlijk wel beloond. Want de tweede vorm heeft te maken met de keuze van een persoon. Of jij kiest ervoor om die regels van Allah na te leven. Of je kiest ervoor om die regels van Allah in de wind te slaan. Leerstelling 7. Betekenis van het Tawhid en zijn verschillende categorieën. Oftewel, Ta'arifu Tawhidi wa Aqsaamuhu. Tawhid komt van het Arabische werkwoord Wahada. En dit betekent namelijk iets tot één maken. En als wij over Tawhid spreken, dan bedoelen wij de eenheid van Allah betreffende aanbidding. Voornamelijk. Ook bestaat er een algemene betekenis van Tawhid, namelijk de eenheid van Allah betreffende al datgene wat met Hem te maken heeft. Of het nou gaat om Zijn eigenschappen, of het nou gaat om Zijn namen, of het nou gaat om Zijn aanbidding. of het nou gaat om Zijn heerschappij, of het nou gaat om Zijn daden, Hij is één en kent geen gelijke aan Hem. Categorieën Tawhid zijn de volgende. 1. Tawhid al De eenheid van Allah betreffende schepping, koningschap en besturing. 2. Tawhid al uluhiya, De eenheid van Allah betreffende aanbidding. 3. Tawhid al-Asma' wa sifat De eenheid van Allah Betreffende de namen en eigenschappen die hij aan zichzelf heeft toegekend. In zijn boek of die door de profeet vrede zijn met hem, aan hem, dus aan Allah, zijn toegekend in de sunnah. Dat is de regel, de stelregel wat betreft de namen en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. Ken datgene toe aan Allah wat hij aan zichzelf heeft toegekend. Leerstelling 8. Soorten shirk. Categorieën shirk. Jullie weten wat shirk is. Veel godendom. Shirk kunnen wij opdelen in twee categorieën. Grote en kleine shirk. Grote shirk, alles wat door Allah... ...zowel in de Koran als in de Sunna. Als shirk is aangeduid. Als shirk is aangegeven. En als gevolg heeft... Dat de pleger ervan buiten het geloof treedt. Bijvoorbeeld. Een offer aan een ander dan Allah brengen. Iemand die slacht voor een ander, slacht voor een dode, slacht voor een graf, slacht voor een sjeeg, slacht voor de jin, noem het maar op. Iemand die zoiets begaat, treedt buiten het geloof. Twee. Kleine shirk. Iedere uitspraak. Of handeling, die door Allah beschreven is als shirk, maar waarvan de pleger niet buiten het geloof treedt. Het gaat hier dan om de kleine shirk. Bijvoorbeeld, arya. -ja. Hij loopt te pronken met zijn gebed, met zijn vasten. Arya. -ja. Of zweren bij een ander dan Allah. Zweert bij zijn moeder, zweert bij zijn eten, zweert bij zijn drinken, noem het maar op. Leerstelling 9. Categorieën du'a. en du'a. Du'a is smeekbede. Du'a bestaat uit twee categorieën. Du'a ul mas'ala. Oftewel, verzoekende smeekbeden. En du'a ul ibadah. Oftewel, aanbiddende smeekbeden. 1. Een verzoekende smeekbede is een aanbidding. Het dua is een aanbidding, zonder meer. Dat heeft de profeet te kennen gegeven. Hij zei, het dua huwa al ibadah. Maar wanneer? Wanneer deze smeekbede uitgaat van een dienaar richting zijn heer. Niet als hij de graven gaat smeken. Niet als hij een zee gaat smeken. Nee, als hij Allah smeekt, dan is het een daad van aanbidding. Twee, een aanbiddende smeekbede. Een aanbiddende smeekbede vinden wij terug in al onze daden van aanbidding. Daarmee willen wij in aanmerking komen voor de genade en de beloning van Allah. Het gebed dat jij verricht. Dat is een aanbiddende smeekbede. Waarom? Want je wenst enkel en alleen met het gebed. Wat wens je te bereiken? Het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus het is een vorm van dua. Al die bewegingen die je maakt, daar hoop je mee het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala te behalen. In aanmerking te komen voor het paradijs. Dus het is een aanbiddende smeekbede. Leerstelling 10. Anwa'ul khawfi. Oftewel, categorieën gauwf. Vrees. Welke categorieën van vrees kennen wij? 1. Natuurlijke vrees, zoals bang zijn voor verdrinking, verbranding, voor een leeuw enzovoort. Voor deze vorm van vrees wordt men niets kwalijk genomen. Wordt jou niks aangerekend. Dit is normaal. Twee, vrees als aanbidding. Dat men een ander dan Allah vreest in zaken waar alleen Allah over gaat. Bijvoorbeeld, bang zijn dat een ander dan Allah jou ziek of arm kan maken. Dit zijn zaken natuurlijk waar alleen Allah over gaat. Alleen hij kan jou ziek of bang maken, niemand anders. Toch zijn er mensen die geloven dat de doden, dat de djinn hen ziek en dood kunnen maken. Dit is een grote vorm van shirk die een persoon buiten het geloof doet treden. Drie, je hebt ook een kleine vorm hiervan. Dat is namelijk als je iemand in zoverre vreest dat dit ertoe leidt dat jij uit vrees voor deze persoon een zonde begaat of een verplichting laat. Een voorbeeld is iemand die ergens komt waar muziek wordt gedraaid. En hij dan gerust blijft zitten omdat hij bang is om iets te zeggen. Hij is bang voor de mensen. Of... Het gezamenlijke gebed in de moskee bij te wonen, omdat hij bang is om als extremist door de mensen beschouwd te worden. Of als radicaal door de mensen beschouwd te worden. Even een aandachtspunt. Zelfs het vrezen van Allah kan zowel een goede als een slechte vorm aannemen. Een goede vorm van vrees is namelijk een vrees die een dienaar, ervan weerhoudt om een zonde te begaan en aanzet tot het verrichten van het goede. Dat is een goede vorm van vrees. Een slechte vorm van vrees is die ertoe leidt dat een persoon wanhopig wordt en geen vertrouwen meer heeft in de genade van Allah. Dit kan zelfs aanleiding zijn om verder verzeild te raken in de zonde. Dus men moet nooit wanhopen. Altijd blijven vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala. Leerstelling 11. Al-raja' al-mahmoed, oftewel toegestane hoop. Wat is goedgekeurde hoop? Er is enkel en alleen sprake van hoop als men beraal toont voor zijn vroegere zonden. De verplichtingen van Allah nakomt en daarnaast op de beloning van Allah hoopt. Met andere woorden, hoop kan alleen legitiem zijn als er tevens daden van aanbidding verricht worden en beraal getoond wordt. Is er echter alleen sprake van hoop zonder enige daden van aanbidding en zonder berouw, dan is dit een afgekeurde vorm van hoop. Jullie kennen het wel, iemand die niks doet en telkens tegen jou zegt, Allah is barmhartig, Allah is genadevol. Allah, dat is waar. Allah is genadevol voor diegenen die zijn voorschriften volgen. Maar diegenen die dat niet doen, Allah subhanahu wa ta'ala, is verschrikkelijk in zijn bestraffing. Leerstelling 12. Anwa'u uw oftewel Of te wel, categorie tawakkul. En tawakkul is natuurlijk vertrouwen stellen in iemand of iets. Categorie uw 1. Vertrouwen stellen in Allah. Dit is een onderdeel van het imaan. En een teken van iemands oprechtheid, eerlijkheid. En tawakkul is een vereiste voor een moslim. Dat je weet dat je enkel en alleen afhankelijk bent van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is degene die daadwerkelijk over jou gaat. Hij is degene die jou kan schaden of baten. Twee, verborgen vertrouwen. Je vertrouwen stellen in iemand die reeds overleden is. Wat betreft het verkrijgen van het goede en het afweren van het kwaad. Jullie kennen het wel. Als men wenst dat het kwaad afgeweerd wordt, afgehouden, van hem afgehouden wordt, dan zoekt hij zijn heil bij de doden, bij de graven of bij een zahir. Dit is een vorm van grote schirk. Want hiermee suggereert iemand... Dat een ander dan Allah iets te zeggen heeft over het heelal. En dit kan natuurlijk niet. Want de enige die over het heelal gaat, is Allah subhanahu wa ta'ala. En Even voor de duidelijkheid. Wij maken daarin geen onderscheid tussen een profeet, een wali, oftewel een rechtschapen persoon, of een gewone man. Want er zullen een aantal zeggen, ja maar ik mag toch wel mijn vertrouwen stellen in de profeet die reeds overleden is. Als ik kinderen wil krijgen, dan ga ik gewoon even het graf van de profeet il Medina bezoeken en ik vraag hem om kinderen. Nee, dit is afgekeurd, zelfs als het gaat om profeten. Zelfs als het gaat om vooraanstaande engelen. Mag ik geen Jibril aanroepen, zegt hij tegen jou. Nee, absoluut niet. Want de enige die daarover gaat, die schenkt en geeft. En die ook Mohammed, sallallahu alayhi wasallam) sallam, gaf en ontnam, is Allah, subhanahu wa ta'ala. Dus we moeten bij het juiste adres zijn, namelijk bij Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is de enige die over het heelal gaat, die over alles gaat. Niemand anders, kent geen deelgenoten. Drie, vertrouwen stellen in iemand betreffende iets wat deze persoon wel degelijk wat over te vertellen heeft. Zoals het stellen van vertrouwen in je baas op het werk. Dit is een vorm van kleine shirk. Als je denkt van hem afhankelijk te zijn. Maar indien jij vertrouwen in iemand stelt omdat je hem als een sebeb beschouwt. Oftewel een middel die door Allah ter beschikking is gesteld. Zodat jij je brood kan verdienen. En dat Allah degene is die jou daadwerkelijk van onderhoud voorziet. Dan is hier niets op tegen. Als je maar dingen in een juiste context blijft zien. Dat is mijn baas slechts een middel. Dat is een dokter slechts een middel. Dat is een leraar slechts een middel. Wie is degene die mij daadwerkelijk mijn doel doet bereiken? Dat is Allah subhanahu wa ta'ala. Als hij niet wil, al breng je alle artsen van de wereld bij elkaar. Het zou niet baten. Leerstelling 13. De betekenis van la ilaha illallah. De betekenis van la ilaha illallah is het volgende. Er is geen aanbedene die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. Het opzeggen van la ilaha illallah houdt in dat de persoon toegeeft, zowel met woorden als vanuit het hart, dat niemand aanbeden mag worden behalve Allah. Dit ter bevestiging van het volgende vers, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ Oftewel, dat is omdat Allah de waarheid is. En hetgeen zij aanroepen, buiten hem om, naast hem, vals is. Voorzeker, Allah is de allerhoogste, de grootste. Leerstelling 14. De betekenis van... Muhammadan Rasulullah. De betekenis van an Muhammadan Rasulullah anna Muhammadan Rasulullah is het middels de tong bevestigen en in het hart overtuigd zijn dat Mohammed ibn Abdillah een boodschapper is die gezonde is naar de mensheid en de jin. Allah zegt namelijk: "Wa ma tul jinna wal ins illa liya'budun." Oftewel, en ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden. Ook verplichten deze woorden iedere moslim om Allah slechts volgens de methodiek, volgens de weg van de profeet Mohammed te aanbidden. En dat hij, de profeet Mohammed, in al zijn berichtgevingen gelooft, zijn bevelen opvolgt en zijn verboden vermijdt. En ook leert dit getuigenis. Ons dat de profeet slechts een boodschapper is. En dus niet aanbeden dient te worden. Niet aanbeden mag worden. Want de enige die recht op aanbidding heeft is Allah. Leerstelling 15. Wat houdt het geloven in Allah in? En wat zijn de voordelen van het geloven in Allah? Het geloven in Allah omvat vier zaken. Het geloven in het bestaan van Allah. Het geloven... In de heerschappij van Allah. Het geloven in het aanbidden van Allah alleen. Zijn alleen recht op aanbidding. Het geloven in de namen en de eigenschappen van Allah. En het geloven in Allah kent onder andere de volgende voordelen. 1. Het waarmaken en verwezenlijken van tawhid. Oftewel de eenheid van Allah omdat hierdoor een persoon niet meer onder de indruk van een ander dan Allah is als het gaat om zaken zoals hoop, vrees en aanbidding. Hij weet dat hij slechts afhankelijk is van Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Het vervolmaken van de liefde en achting jegens Allah. 3. Het verwezenlijken van de aanbidding voor Allah door het nakomen van zijn plichten en het vermijden van zijn verboden. Leerstelling 16, wat houdt het geloven in de engelen in en wat zijn de voordelen van het geloven in de engelen? Het geloven in de engelen omvat onder andere de volgende zaken. 1. Het geloven in het bestaan van de engelen. 2. Het geloven in de namen, de eigenschappen en de daden van de engelen die ons verteld zijn in de Koran en de Sunnah. En het geloven in de engelen brengt de volgende voordelen met zich mee. 1. Het verkrijgen van kennis over de achtenswaardigheid, kracht en macht van Allah. Want deze verbazingwekkende schepselen zijn slechts de creatie van Allah. Zijn slechts een schepping van Allah. 2. Dankbaarheid tonen jegens Allah. Want hij is het die deze engelen de opdracht heeft gegeven om de mens te beschermen. Zijn daden te registreren enzovoort. Drie. Houden van de engelen. Omdat zij zich gehoorzaam opstellen jegens Allah. Jullie weten allemaal dat de engelen anders zijn dan de mensen. De engelen zijn altijd gehoorzaam tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. Terwijl de mensen soms gehoorzaam. En soms ongehoorzaam zijn tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. De 17. Wat houdt het geloven in de boeken in? En wat zijn de voordelen van het geloven in de boeken? Het geloven in de boeken omvat de volgende zaken. 1. Geloven dat deze boeken de waarheid bevatten. En afkomstig zijn van Allah. 2. Geloven in datgene wat vermeld staat in deze boeken. Mits... De inhoud niet gewijzigd is. Hierbij moet ik wel zeggen dat de Koran het enige boek is waarvan de inhoud niet gewijzigd is. 3. Het navolgen van de regels die vermeld staan in deze boeken en het handelen ernaar onder de voorwaarde dat deze boeken niet nietig zijn verklaard, niet zijn opgeheven. En wederom moet ik zeggen... Dat de Koran het enige boek is dat nog geldig is. En het geloven in de boeken leert ons over, en dit zijn tegelijkertijd ook de voordelen van het geloven in de boeken. Het geloven in de boeken leert ons over, één, de aandacht die Allah voor zijn dienaren heeft. Want hij deed op ieder volk een boek neerdalen om hen de weg te wijzen. Twee, de wijsheid van Allah. Want hij schreef ieder volk andere regels voor, die het beste bij hen pasten. Leerstelling 18. Wat houdt het geloven in de profeten in? En wat zijn de voordelen van het geloven in de profeten? Het geloven in de profeten omvat onder andere de volgende zaken. 1. Geloven dat hun boodschap de waarheid is en dat deze afkomstig is van Allah. En wie een van deze profeten verlogend, heeft dan ook alle profeten verlogend. Dus wie een van deze profeten verlogend heeft alle profeten verlogend. Wat is het bewijs hiervoor? Jazakallah. Keddebet qawmun nuhin al mursalin. Nuh was de eerste boodschapper. En toch zegt Allah subhanahu wa ta'ala over zijn volk. Nadat zij Nuh hebben verlogend, zij hebben alle profeten verlogend. Twee, geloven in datgene wat ons verteld is over deze profeten in de Koran en de Sunna. Drie, handelen volgens de wetgeving waarmee zij zijn gekomen. Ook hier moet ik zeggen dat alle voorgaande godsdiensten, voorgaande wetgevingen, Opgeheven zijn met de komst van Mohammed. En dat alleen de wetgeving van Mohammed nog van kracht is. En dit zal dan ook voortduren tot aan het aanbreken van het uur. Daar komt geen boodschap na de boodschap van Mohammed. Alayhi wa Want de islam is ten alle tijden geldig. En is op alle mensen van toepassing. In tegenstelling tot de vroegere godsdiensten. En het geloven in de profeten leert ons over de volgende zaak. Het zijn tevens de voordelen van het geloven in de profeten. 1. De genade van Allah jegens zijn dienaren. Aangezien hij boodschappers heeft gestuurd om hen te leiden. 2. Het geloven in de profeten leert ons ook om dankbaar te zijn voor deze grote gunst van Allah. Toen zij afdwaalden van tawhid stuurde Allah profeten om hen opnieuw de weg te wijzen naar het tawheed. Drie. 3. Ook leert het ons om van de profeten te houden en hen te eerbiedigen. Dit vanwege de grote taak die zij op zich hebben genomen en die ten bate is van ons. Het is in onze voordeel. Zij hebben geleden, zij werden geslagen, zij werden bespuugd, zij werden gefolterd, zij werden zelfs gedood. Dit allemaal ten bate van ons. Leerstelling 19. Wat houdt het geloven in de dag des oordeels in? En wat zijn de voordelen van het geloven in de dag des oordeels? Het geloven in de dag des oordeels omvat de volgende zaken. 1. Het geloven in de wederopstanding. Oftewel, het weer tot leven brengen van de doden om zich tegenover de Heer te verantwoorden. 2. Het geloven in de afrekening, en in de vergelding, en de beloning, die daarop zullen volgen, die op de dag des oordeels plaats zullen vinden. 3. Het geloven in het paradijs en de hel. 4. Ook valt onder het geloven in de dag des oordeels het geloven in de, in de beproeving, die zich in het graf zal voordoen. Vijf. En het geloven in de bestraffing of de genieting die daarop volgt in het graf. Ook dat behoort tot het geloven in de dag des oordeels. En het geloven in de dag des oordeels zet een persoon aan tot de volgende zaken. En dit zijn tevens de voordelen van het geloven in de dag des oordeels. Eén. De drang om goede daden te verrichten. Om daarmee in aanmerking te komen voor de beloning van Allah op die grote dag. Twee, het vermijden van de zonde uit vrees gestraft te worden door Allah op die grote dag. Drie, ook dient al deze informatie die ons heeft bereikt over de dag des oordeels in de Koran en in de Sunnah als steun en toeverlaat voor de ware gelovigen om zich over dit wereldse leven heen te zetten en uit te kijken naar het hiernamaals. Er staan geweldige dingen te wachten op een moslim in het hiernamaals. Het paradijs is niet met woorden te beschrijven. Dus men moet nu sabber hebben. Zich verzetten tegen de zonde. Goede daden verrichten. Om dan daar het eeuwige geluk tegemoet te gaan. Leerstelling 20. Wat houdt het geloven in de voorbeschikking in? En wat zijn de voordelen van het geloven in de voorbeschikking? Het geloven in de voorbeschikking bevat de volgende vier zaken. Eén, geloven dat Allah alles al vooraf wist. Alles van tevoren wist. Alles wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Alles wat nu gaande is. Alles wat in de toekomst zit aan te komen. Kan niet aan de kennis van Allah ontkomen. Twee, geloven dat Allah deze voorbeschikking schriftelijk heeft vastgelegd. Op de bewaarde tafel. Dit heeft 50.000 jaar plaatsgevonden. voordat Allah subhanahu wa ta'ala de aarde en de hemelen schiep. 3. Geloven dat niets zonder de wil van Allah kan plaatsvinden. Het is zijn wil die geldt. Niets kan gebeuren. behalve als Allah dit toestaat. 4. Geloven dat Allah. Alles om ons heen heeft geschapen. Alles heeft geschapen. Allah zegt namelijk. Hij heeft alles geschapen en dit de juiste maat gegeven. En een aantal van de voordelen. die het geloven in al-Qadr ons oplevert zijn. 1. Het stellen van vertrouwen in Allah. aangezien hij de enige is. degene is. Die over alles gaat. Je vertrouwt alleen nog op Allah. Twee. De rust die men ervaart. Als hij weet dat alles volgens de voorbeschikking van Allah geschiet. Voorbeschikking van Allah. Zal plaatsvinden. Dus leg je bij neer. Leg je bij die voorbeschikking neer. Drie. Bescheiden blijven ondanks alles wat men bereikt. Want alles wat jou overkomt. Is een gunst van Allah die hij van tevoren heeft voorbeschikt. Allah heeft dat gewild. Anders had je het nood kunnen bereiken. Leerstelling 21. Kennis verwerven, kennis opdoen... over de profeet, Vrede zijn met hem. Onder kennis opdoen over de profeet... verstaan wij onder meer het volgende. 1. Kennis opdoen over zijn komaf. Afkomst. Hij is namelijk de beste onder de mensen. Als het gaat... Om familienaam. Als het gaat om komaf. Om afkomst. Hij is Mohammed. De zoon van Abdullah. De zoon van Abdul Muttalib. De zoon van Hashim. en Hashim stamt af van Quraysh. En Quraysh is een Arabische stam. En de Arabieren stammen weer af van niemand minder dan Ismail, De zoon van Ibrahim... Vrede zij met hen allen. Twee, kennis opdoen over zijn leeftijd, geboorteplaats en het plaats waarnaar hij is geëmigreerd. Hij is namelijk gestorven op een leeftijd van 63 jaar en zijn geboorteplaats is Mekka. Daarna is hij uitgeweken naar Al-Medina. Hij werd verdreven uit Mekka en ging naar Al-Medina. In Mekka heeft hij 53 jaar van zijn leven doorgebracht. In Medina heeft hij 10 jaar doorgebracht. En hij is tevens in Medina gestorven. Salallahu alayhi 3. Kennis opdoen over de levensloop van de profeet Vrede zij met hem. De biografie van de profeet Sallallahu alayhi Wasallam. 4. Kennis opdoen over de boodschap van Mohammed. De boodschap van Mohammed is het toheet. Oftewel het alleen aanbidden van Allah en hem geen deelgenoten toekennen. De boodschap van Mohammed bestaat uit een verzameling geboden en verboden die in het voordeel zijn van iedereen. De boodschap van Mohammed is een genade voor de werelden. Want het doel van deze boodschap is de mensen uit de handen van shirk te redden en hen naar het licht van tawhid te leiden. En daarmee ook deze mensen naar het paradijs te leiden. Beste broeders en zusters. Dit waren een aantal leerpunten. Dat uit het boekje de drie fundamenten getrokken kunnen worden. Ik vraag Allah om ons hiermee meer inzicht en kennis te geven over het geloof. En ik vraag Allah om ons van een zuivere intentie te voorzien. En vrede en zegeningen zij met onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam wa subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk